Ah, ze zitten. Vandaag waren er achter de schermen allerlei bijpraatsessies. Zo hoorden verschillende CDA-kamerleden welke resultaten er zijn bereikt. Ingewijden melden dat er onder meer is gepraat over bezuinigingen op zorg, ontwikkelingssamenwerking en sociale zekerheid. Het zou gaan om een pakket van zo'n 15 miljard euro. Mensen die door persoonlijke omstandigheden psychische klachten krijgen... moeten voortaan waarschijnlijk zelf de kosten van therapie betalen. Het gaat om mensen met problemen op hun werk, met relatieproblemen of om rouwtherapie. Dat adviseert het College voor Zorgverzekeringen aan minister Schippers. Mensen met zulke klachten kunnen naar de huisarts gaan, dat wordt wel vergoed. Het CVZ wil alleen nog een vergoeding voor duidelijke aandoeningen als depressie of schizofrenie.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 De politicus suggereerde dat hij Rutte wilde ombrengen... en Jord Kelder wenste hij allerlei ziekte en ook de dood toe. SP-leider Roemer noemde tekst schandalig en de schorsing terecht. De krijgsraad in Suriname neemt op 11 mei een besluit... over het doorgaan van het proces over de decembermoorden. De advocaat van hoofdverdachte en president, Desi Bouterse had bij de hervatting van het proces gevraagd... om het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren... En het Openbaar Ministerie wil een schorsing voor onbepaalde tijd... omdat het eerst wil weten of de amnestiewet niet in strijd is met de grondwet. In Syrië zijn weer protesten tegen president Assad aan de gang. Tegenstanders van het regime willen kijken of het Syrische leger zich houdt aan het staakt het vuren. Dat ging gisteren in en wordt sindsdien redelijk nageleefd. Er zijn enkele incidenten gemeld. Een oppositiegroep zegt dat in Hama een demonstrant werd doodgeschoten... toen hij een centraal plein probeerde te bereiken. Zwemster Ranomi Kromenwijojo heeft bij de Swim Cup in Eindhoven... het Nederlands record op de 100 meter vrije slag aangescherpt. Ze zwom onder de 53 seconden... en was daarmee sneller dan het oude record van Marleen Veldhuis uit 2009. Het weer wisselend bewolkt en vanavond overal droog. Ook morgenochtend nog wat bewolking. De rest van de dag wordt vrij zonnig. Het wordt dan zo'n 12 graden. Zondag meer bewolking en een frisse noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ANEB-verkeersinformatie. Het is duidelijk drukker dan gebruikelijk. We tellen nog bijna 200 kilometer file. Het heeft te maken met een aantal buien die over Midden- en Zuid-Nederland trekken. Daar staan dan ook de meeste files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat de langste file... tussen Bussum en de afrit Bunschoten, 13 kilometer. De drukte op de A2 van Utrecht naar Den Bosch kunnen we verklaren... door de file op de A15 naar Nijmegen bij knooppunt op de A2 staat tussen Culemborg en Knoopendijl 9 kilometer. Na A2 in het zuiden, van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 7 kilometer. Op de A9 is een ongeluk gebeurd, naar Alkmaar. Bij Knoopend Velsen staat 5 kilometer stil, twee rijstroken zijn dicht. En de A76 van Heerde naar België, daar blijft het ontzettend druk... door een ongeluk in België bij Maasmechelen. staat tussen Nut en Maasmechelen 12 kilometer fieden. De linker rijstrook is dicht.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 Maar we beginnen met het proces over de decembermoorden in Suriname. Dat is nog steeds bezig. Eerder vanmiddag maakte de krijgsraad bekend dat de beslissing over de voortgang van het proces op 11 mei bekend wordt gemaakt. Buitenlandredacteur Anita Koeling volgt vanuit hier het proces. Anita, waarom is dat proces daar nog steeds bezig? Nou, het is zo dat in het proces van de decembermoorden zijn burgerverdachten en militaire verdachten. Ja. En er zijn dus ook twee kamers. Nou, hoofdverdachte Daisy Bautischer, die valt onder de burgerkamer. En op dit moment is de militaire kamer bezig. Maar zij volgen dezelfde procedure als eerder vanmiddag bij de burgerkamer. Ja. En wat is de stand van zaken dan, uh, dan op dit moment? Nou, uh, in beide gevallen geldt dat de krijgsraad heeft gevraagd om de visie van zowel de openbaar aanklager als de advocaten... over de amnestiewet en dus de voortgang van het proces. Nou, de openbaar aanklager die wil dat een constitutioneel hof... zich een grondwettelijk hof... dat die zich gaat buigen over deze amnestiewet... om te toetsen uh, ja, of die wel... Um, ja, maar de grondwet voldoet eigenlijk. Of die niet in strijd is met de grondwet. Precies. eigenlijk. Maar ja, zo'n constitutioneel hof uh, bestaat nog niet in Suriname. En ja, het kan natuurlijk wel even gaan duren uh, om zo'n hof op, op te richten... voordat dat er is. Ja, en dat is de ene kant. Uh, en dan heb je ook de andere partij, de verdediging. Uh, wat zeggen die? Nou, zoals we eigenlijk al verwacht hadden... hebben alle advocaten van de verdachten, uh, ook die van Desi Bout gevraagd... aan de krijgsraad om het uh, openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren... op basis van die amnestiewet. Uh, en uiteindelijk is het dus aan de krijgsraad om te beslissen... wat. Uh, ja, wat er gaat gebeuren met dit proces. Uh, voor de burgerkamer is al aangegeven... dat dat dus op 11 mei gaat gebeuren. Uh, dat is een heel belangrijk moment. Want uh, ja, als die krijgsraad meegaat... in het niet ontvankelijk verklaren... Uh, van het Openbaar Ministerie... dus dat er geen grond is om verder te vervolgen... Ja, dan betekent dat voorlopig het einde... van het strafproces uh, van de decembermoorden. Ja, het zou heel gek zijn als deze kamer... weer iets anders zou zeggen als die andere kamer. Maar de verwachting is dat daar hetzelfde soort besluit uitkomt. Dus dat ze zich nog verder willen beraden. Maar goed, dat moeten we nog even... Afwachten. Ja, en dan is 11 mei, dat is een hele belangrijke dag. Ja, dat klopt. Want dan weten we echt precies waar we aan toe zijn. Dan weet Deze Bouters, maar dan weet ook gewoon het rest van Suriname wat er gebeurt. Ja, in principe uh, ja, is dat, zou het kunnen betekenen dat het het einde is van het strafproces van de decembermoorden. Ja, tenzij er misschien op een gegeven moment weer een nieuwe regering aantreedt uh, die dan die amnestiewet weer terugtrekt. Um, ja, of door internationale verdragen bijvoorbeeld. Um, en de nabestaanden die hebben ook altijd nog wel mogelijkheden om via andere wegen, internationale wegen, uh, hun rechten te halen. Goed, we hebben hem genoteerd in de agenda, 11 mei. Dankjewel voor dit moment, Anita. De ministerraad dan in Den Haag. De ministerraad is vanmiddag akkoord gegaan met de plannen voor de Polder. Vanavond komt staatssecretaris Bleker met meer details. Hans uh, Andringa die is in uh, Den Haag. Hans, uh, als hij dan met meer details komt, uh, is er dan eindelijk duidelijkheid voor de Zeeuwen? Ja, na jarenlange gesteggel is uh, dat gedoe over die Polder dan eindelijk echt voorbij. Uh, want er lijkt nu een plan op tafel te liggen. dat kan rekenen op de instemming van alle partijen. Uh, de natuurverenigingen, Brussel, de Vlamingen, de Nederlanders. Er uh, is nu een plan gemaakt dat voor voldoende natuurherstel in de Westerschelde zorgt. En na de laatste berekeningen van uh, vanmiddag. is het ook allemaal nog binnen de financiële kaders. Het is alleen jammer voor de zeeuwen dat uh, ja, het resultaat dan wel is. dat op zijn minst een deel van die beroemde, beruchte Hedwige Polder onder water komt te staan. Ja, is dat deel in Nederland of in België? Ja, dat is het Nederlandse deel. Het Nederlandse deel, dat komt onder water te staan. En het staan. Belgische deel ook. Ja. Maar en... van ja. Nederland blijft dus nog een stukje over... Eh, maar er komt wel een deel van die Nederlandse Hedwigepolder ook onder water, terwijl het plan altijd was geweest... van de Zeeuwen, van een deel van de Kamer... om dat droog te houden. Ja, ik geloof dat de heer Kopperjan, die is van het CDA... en dat is uh, een, een Zeeuw, altijd heeft gezegd... Uh, dat er niks onder water kwam te staan. Ja, precies. Maar uh, de verwachting is toch wel... Uh, dat Jan ook uh, zijn knopen kan tellen... en dat hij ook ziet dat dit zo'n zwaar bevochten compromis is... dat hij straks met opgeheven hoofd en vier Zeeuwse manen... daar uh, voor de Zeeuwen gaat staan en zeggen... dit is echt het maximaal haalbare. Een hele polder is het niet geworden... maar een flink deel van die polder blijft toch wel uh, droog te staan. Ja, maar Hans, zeg ik dan. Uh, de Zeeuwen, dat zijn ook koppige mensen, uh, die, die, die, die <lacht> accepteren die dat? Ja, waarschijnlijk wel. Want uh, je hoort toch ook wel vanuit Zeeland geleiden. hoe lang duurt dit nou al? Uh, zijn we daar nou nog niet eens een keer klaar mee? En uiteindelijk zal dat plan ook duidelijk maken... dat met het uh, herstel van die natuur... dat die ook ruimte gaat bieden aan uh, economische groeimogelijkheden... voor uh, havenactiviteiten rondom uh, Vlissingen. Dus ook in dat Westerschelde-gebied. Dat betekent weer werkgelegenheid en noem maar op. En dat hele pakket is toch wel de verwachting... zal zelfs die koppige zeeuwen... Uh, ...doen zeggen van oké, okay, dit is het dan, een deel onder water En een stukje blijft nog droog. Goed, dat hebben we de koppige zeeuwen gehad. De bureaucratische Europeanen, hoe staat het daarmee? Nou, Bleker en zijn ambtenaren hebben hier echt maanden over onderhandeld met de Europese Commissie. Dus wat vandaag in de ministerraad is uh, afgehamerd... Afge afgehecht. Daarvan kan je wel aannemen... dat uh, in Brussel zij iedere punt in comma al weten... dus wat er vandaag uit is gekomen is voor hen zeker geen verrassing. Dus het is klaar, er dreigen geen processen meer. Uh, hiermee is de bedoeling dat alles uit de wereld is. En misschien gaan de mensen in de rest van Nederland... die zeggen van wat is daar in Zeeland... In vredesnaam aan de hand met die polder... die gaan hier heel lang niets meer over horen. Nou, behalve vanavond, dan, want dan komen de laatste details op tafel... als staatssecretaris Bleker... Zijn Dankjewel Hans Andringa. Vorig jaar stond het Egyptische Tahrirplein wekenlang vol met honderdduizenden mensen. En hij is dan het vertrek van president Mubarak. Mubarak is weg en toch stroomde deze vrijdagmiddag... het plein weer helemaal vol. Bertus Hendricks is van het instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Wie staan er dan op het Tahrirplein? Zijn dat jonge demonstranten van vorig jaar of zijn het anderen? Nee, het zijn vooral de aanhangers van de moslimbroederschap en ook van de salafisten en andere verspreide islamitische bewegingen die opgeroepen hebben vandaag om vandaag te strijden tegen de terugkeer van het oude bewind. En dat is nadat de vicepremier, of de vicepresident van Egypte, onder Mubarak nog, Omar Suleiman, zich onlangs kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen. En ze ja, zegt dat is een ontoelaatbare provocatie. Dat kunnen we absoluut hebben. dat deze. De mensen die verantwoordelijk zijn voor duizenden doden tijdens de demonstratie vorig jaar, alles bij elkaar, dat die nu zomaar kunnen meedoen aan de verkiezingen, dat doen niet. Ja, maar goed, dan, er, dan, dan zijn ze verenigd rondom, zal ik maar zeggen, de afkeer van die Soleiman. Uh, maar je kan ook gewoon een tegenkandidaat naar voren schuiven. Nou ja, dat hebben ze ook gedaan. Uh, kijk, aanvankelijk wilden de moslimbroeders... hadden ze beloofd in een soort deal met de militairen... en dat ze geen eigen kandidaat naar voren zouden schuiven. Maar uh, gesterkt door hun resultaten bij de, bij de parlementsverkiezingen... en het feit dat er een aantal islamitische kandidaten zijn... met name ook bij de salafisten die heel hoge ogen schijnen te gooien... en een uh, moslimbroeder, Abu Fatouh... die uh, een van de leiders was van de moslimbroederschap... en die niet eens was met het feit dat er geen kandidaat werd gesteld... die heeft het toch gedaan... Die is toen geschorst, uit de partij gezet. Maar die is ook heel populair. En daar werden ze toch een beetje zeker zenuwachtig van. Dus ze hebben hun oorspronkelijke beslissing... om geen kandidaat naar voren te schuiven. Die hebben ze omgezet. Uh, en nu komen ze dus met Gayrata uh, Shater. Dat is een hele uh, sterke kandidaat. Die hoge ogen zal gooien. En ja, toen heeft het leger gedacht... Hé, hey, wacht eens even. Dat is niet het deal die we hadden afgesloten met de moslimbroeders. Nu gaan wij onze eigen kandidaat... officieel is die onafhankelijk... van. Militair, maar het is duidelijk, hij is de kandidaat van de militair en daarom is de demonstratie ook zo heftig. Ja, nou goed, je kan ook zeggen dat is democratie. Uh, dan moet gewoon het volk maar spreken. Ja, maar uh, ik denk uh, dat het wel een beetje invoelbaar is... Uh, dat uh, men dat niet wil. Niet alleen de moslimbroeders, ook de, de, de liberalen willen niet... dat dit soort uh, grote figuren van het vorige regime... die verantwoordelijk zijn voor alle lenden die over hun heen is gekomen... dat die mee kunnen doen aan de verkiezingen. Dat die, die, die moet, daar moeten ze zeggen, er is ook een wet vandaag of gisteren aangenomen... die moeten voor vijf tot tien jaar van politieke rechten worden uitgesloten. Uh, en dan mogen ze meedoen. Ja. Nou ja... Uh, zo, uh, uh, maar die jongeren die dat ook vinden, die stonden vandaag niet op het plein... maar die hebben wel opgeroep om volgende week te gaan demonstreren. Want die hebben een eigen demonstratie. Die hebben een eigen demonstratie. En ja, dat is natuurlijk, het zou beter zijn als men natuurlijk de handen ineens sloeg, maar dat is een beetje het gevolg van het feit dat vorig jaar, toen de jongeren opriepen om al eerder op te treden tegen die militairen, de moslimbroeders niet mee deden. Dus nu krijgen ze een beetje een koekje van eigen deeg. Maar in feite is het zo dat zowel moslimbroeders, salafisten en de jonge eh, liberale revolutionairen, eh, die niks van de militairen moeten hebben, die vinden allemaal eh, dat die Omar Saleman, die kan niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen. Dus volgende week hebben we opnieuw een demonstratie. En dan praten we vast en zeker met jou nog een keertje. Dankjewel, je wel, Straks in Zwolle vertrekken de supporters in optocht naar het stadion. Dan gaan ze de kampioenswedstrijd van hun club bezoeken. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand met een best wel drukke vrijdagavondspits. Zeker, ruim 200 kilometer file telden we. Het wordt nu wel wat minder hoor. Maar goed, een vrachtwagen die bij Maasmechelen dwars door de vangrail schiet... Ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet mee. Het veroorzaakt files in de wijde omtrek van Maasmechelen en Maastricht. Wat verder nog opvalt is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Want daar was een aanrijding met een motorrijder. Er staat voorknopend Velzen, 7 kilometer stil. De rijbaan is net wel weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Boeren in de Bommelenwaard die worden gewaarschuwd om geen slootwater te gebruiken. Het water in het westelijk deel van de Bommelenwaard is namelijk sterk verontreinigd... blijkt uit metingen van het waterschap. Freek Jochems is van het waterschap, het waterschap Rivierenland. Goedenavond. Goedenavond. En wat zit er dan in het water? Uh, in het water hebben wij uh, aangetroffen en Dat is een bestrijdingsmiddel dat wordt ingezet tegen schimmels... Op gewassen zoals aardappels, tomaten en snijbloemen. Ja, en hoeveel dimetomorf kan een mens ge aan? Nou, er wordt geadviseerd door de European Food Safety Authority uh, dat uh, 18 microgram van dat spul per liter, uh, uh, dat pas dan uh, enige gezondheidskundige effecten kunnen optreden. Nou, daar zitten we nog onder. Uh, met hoe zitten we? Uh, maar uh, het is een beetje onduidelijk of dat overal hetzelfde is, want het spul verspreidt zich uh, uh, uh, snel. En in wolken van het spul kan het, uh, kan het misschien hoger liggen dan 10 microgram. Ja, en vandaar dat u, het is een beetje safety first is. Ja, absoluut. Ja. Uh, waar, uh, waarom gebruiken die boeren dat eigenlijk? Nou, ze bestrijden daar uh, schimmels mee tegen allerlei gewassen. Ja, en die zijn uh, nogal uh, nadrukkelijk aanwezig op dit moment? Uh, dat, dat bestrijdingsmiddel, ja. Ja, nou uh, zijn er geen grenzen aan? Ik bedoel, uh, mest mag je ook niet overal meer zomaar uitrijden. Zijn er geen grenzen aan, deze, aan dit bestrijdingsmiddel? Ja, er zijn zeker grenzen aan dat bestrijdingsmiddel. Uh, uh, dat wil zeggen dat uh, het helemaal niet op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Uh, u vermoedt gewoon dat er iets illegaals is gebeurd. Nou ja, illegaals of per vergissing, dat weet ik dan niet. Uh, er is in ieder geval ergens een, een, een bron die niet, uh, niet toegestaan is. Ja, is op te sporen wie dat gedaan heeft dan? Uh, daar uh, is justitie nu mee bezig ja. om dat op te sporen. En het lijkt mij uh, van grote um, ja, importantie dat het niet in het drinkwater uh, terecht komt. Zijn er maatregelen te nemen waardoor het niet in het drinkwater terecht komt? Ja, die maatregelen nemen we op het moment. Wij sluiten de doorvoer van dat water dat besmet is sluiten wij af. En dat sluiten we af. Volgende punt waar drinkwaterbedrijven water onttrekken aan de watergangen. Zodat het niet in het drinkwater kan komen. En wij lozen het water dat uit de ponders komt. Dat lozen we nou ergens anders. Ja, dan u jullie over de schutting. Nee, we kiepen het niet over de schutting. We gaan het bewust omleiden... Uh, om het uiteindelijk uh, uh, verdund af te laten vloeien in uh, uiteindelijk de Waal. En daar kan het geen kwaad meer, want daar vermengt het zich zo snel met zo'n grote hoeveelheden water... Uh, dat het daar geen kwaad meer kan. Goed, dan, uh, laat zeggen, dan lost dat probleem zich vanzelf uh, uh, op. U bent het aan het opsporen. Uh, voor mensen kan het dus op, op dit moment uh, geen gevaar. U dampt dat in. Maar uh, dieren dan? Ja, daarom hebben wij een waarschuwing uitgedaan naar uh, uh, uh, agrariërs en, uh, en tuinders in het gebied. Om vooral nu even dat, uh, dat water niet te gebruiken voor de besproeiing van, uh, van gewassen en om vee te laten drinken. Uh, het is uh, volgens onze metingen nog niet gevaarlijk. Maar uh, uh, ja, voor alle zekerheid uh, raden we ze toch af om het water te gebruiken. Goed, boeren in de Bommelenwaard, U bent gewaarschuwd. Dank u wel, Freek Jochems. Graag gedaan.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 En uh, hoe, uh, in alle gevallen moet je altijd even netjes aan de regels houden. Dus daar gaan de leden in Amsterdam over. Uh, maar ik ga ervan uit, want dat is, is een Amsterdamse zaak, dat sowieso uh, dat wel in gang gezet zal gaan worden of zo. Dus, maar dat is het eerste wat je kunt doen: is in ieder geval zorgen dat die nieuwe niet meer als SP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 de premier gezegd van, uh, nou dit kan niet uh, uh, en het spijt me zeer. Precies en van beide een weer de positieve reactie teruggekregen. En dat zei SP-leider Emiel Roemer. De geluiden komen uit Zwolle op de achtergrond, want FC Zwolle kan vanavond kampioen worden van de eerste divisie. Dat betekent dat de club rechtstreeks promoveert naar de eredivisie. Menno Remijer zal de hele middag in de binnenstad en ze rukken nu op, of je moet dat anders zeggen, de korte mars gehouden vanuit het centrum naar het stadion en daar worden liederen bij gezongen, Menno. Ja, zo staan er, eh, nou, wat zal zijn een paar honderd man in een klein straatje, op een klein pleintje binnen in het centrum van Dan Er staat een man in zijn blote barst eh, voor te zingen en volgt volgt iedereen. Dan moet er moet gedanst worden en dan gaat het, als het goed is, zometeen allemaal in één grote mars naar het stadion waar dan de wedstrijd eh, wacht tegen Eindhoven. Nou, de sfeer zit er hier goed in volgens mij, toch? Ja, zeker. Ja. ja, je zei net dat het niet leefde, maar uh, kijk nou eens. Oh. <laughs> heb ik dat gezegd? Ja, heb ik dat straks gezegd, ja. Ik vond het ook een beetje rustig toen we Ja, ja, ja. Nou, dat begint, begint nu een beetje te komen. En zo is in het stadion. Helemaal goed. Dit hier, het, plein, het, koningsplein, het koningsplein in Zwolle. Het fluitje uh, ja. waar de FC Zwolle hebben leven, Dat is het begrip, hier. Ja, het begrip van Zwolle. Hier komt maar Alles. Hier, ja. En wat wordt er nu gezongen? Dat, dat is een zwolle lied. En net, voordat we in de uitzending kwamen, werd er ook iets gezongen met Eagles en die is een. Ja, de Eagles, dat is, is, de de is de derby. hier, hè? En dan ben je volgend jaar van wel. Die, die gaan we missen. Dat waren makkelijke puntjes. Ik heb geen idee of dit nog te verstaan is. Nou, ik, ik snap het in ieder geval. Blauwe. De blauwvingers, ja het is allemaal blauw. Je snapt het in ieder geval Bert. Ik ga een beetje uit het lawaai staan. Uh, dat betekent ook dat ik iets minder bier over me heen krijg. Want dat schijnt een nieuwe sport te zijn. Ik gooi die verslaggever onder mijn bier. Uh, goed, even op een afstand sta ik even te kijken. Het is ook meteen rustig als ik wegloop. Een paar honderd man hier op weg. Zometeen naar het stadion, dat is uh, met een minuut of vijf, moet alles vertrekken. Ja, dan hebben ze anderhalf uur om naar het stadion te lopen. Nu is het stadion niet zo ver, maar ze hebben het vorig jaar ook een keer geprobeerd. En toen hebben ze het net op tijd gehaald. Dus, uh, en als ze daar dan komen bij het stadion, dat hebben we net gezien, is daar een heel festivalterrein ingericht. Er zijn optredens van bands, maar deze supporters kiezen ervoor om vanuit de stad naar, uh, naar het stadion uh, te gaan lopen ja, ik kan dichterbij komen, maar dat helpt me niet zoveel. is eventjes kijken op een afstand staan er ook uh, jongeren te kijken. Die het voor het eerst denk ik ga meemaken jongste kampioenschap. ja. voor het eerst meemaken. ja voor mij, nee de tweede keer. Twee, ja. ja. ja. oh nou, nee de eerste keer. Ja. jaar geleden. was ja, ja, ja, je nog in de denk ik. ja, nou bijna. Ja. toen was ik 9. Uh, ja. dus uh, ja. In hey, Zwolle leeft dat hier nou een beetje, want een ja. uur geleden, anderhalf uur geleden was ik hier. Toen vond ik het nog wat tegenvallen. Ja, okay, ja nou, het leeft wel. Ik ben de hele dag bij het stadion geweest, wat dingen opbouwen, licht en geluiden, en zo. Dus uh, er wordt zeker nageleefd. En komen jullie hier uit de stad of uit de omgeving? Nee, ik kom uit Zwolle zelf. Uit ja. Zwolle zelf. Ja. En is Zwolle dan een echte Zwolse club of is dat meer uh, support uit de omgeving? Nou, merendeel Zwolse club, maar er komen ook wel mensen van buitenaf. Ja. Yes. Dus ja. Zelf allemaal voetballers? Ja. Dromend van Zwolle? Ja, ja. Ja. ja, heel bescheiden. En dromen ook van Ajax en Feyenoord straks in het stadion, ik, Of niet? Nee. nee? nee. Waarom niet? Is het is wel leuk als ze straks komen. Nee. Oh, maar dat vind ik een hele verrassende. Uh, uh, misschien liever Veen dan hier op bezoek. Zo loopt het maar door. Er komen steeds meer mensen aanlopen. Hier ook heren met een lekker biertje in de handen, zie ik. Lekker hoor. Gaan we het nog nuchter redden? Uh, ja, zeker. Dat, zeker is dat, is ja, dat is geen probleem. dat is geen probleem. Nou, Na de was het niet meer, denk ik. Ik kijk eventjes ook onder het jasje Je ziet in één keer een blauw-witte shirt. En we hebben het er eerder over gehad, Bert. Ik zie het embleempje van PEC. Is het Wat... met Nee. Nee, nee de... verflogen. Het de <laughs> <laughs> een tekentje van PEC. Dat waren de roemruchte tijden, denk ik zelf. Gaat dat terugkomen? Ja, zeker weten, joh. Nou, langer willen ze me niet te woord staan, Bert. Want daar nou gaan ze allemaal springen. Ah. Wie niet springt is een eagle. dat is de tekst. En dat slaat dan op de mensen uit Deventer... die nog een jaartje in de eerste divisie zullen blijven. De derby die hier altijd met veel vuur en vlam gespeeld werd. Goed, de mensen stellen zich op. Ze zullen zo richting het stadion gaan, richting Oostenrijk. En vanavond hoort u hoe dat afloopt. In langste lijn zomaar de wedstrijd. Want Zwolle moet wel eerst die wedstrijd spelen tegen Eindhoven. Ze moeten winnen en dan zijn ze gepromoveerd. Want dan zijn ze kampioen van de eerste divisie. Joost, Joost Eertmans, uh, voel je je een beetje prettig vandaag, vrijdag de 13e? Bert, uh, uitstekend, ik zelf wel. Ik weet niet hoe de luisteraar zich voelt. Uh, nou, we hebben een heerlijke met... uitzending gehad, dus dat moet wel goed komen. Ja, daarom. En je hebt ze lekker opgewarmd, dat vind ik, dat vind ik goed. En uh, ben jij bijgelovig zelf, uh, Bert, op zo'n dag als vandaag? Uh, nee hoor, ik, ik loop gewoon onder de ladder door. Het maakt me allemaal niks uit. Jij doet er helemaal niks mee? Nou, nee. dat, is, uh, dat is wel het thema, uh, want de heks komt van rechts zometeen. Uh, we gaan het <laughs> inderdaad over bijgeloof hebben. Bijgeloof, Wat uh, komt er nou van links? <laughs> ja, dat mag jij zelf invullen. Ja. Als je daar goed in bent, dan, nee, moet je het dan moet je het antwoord kunnen geven. Maar vanavond komt de heks van rechts. Uh, kijk, het is vrijdag de dertiende. Een hoop mensen hebben daar toch iets mee met, met inderdaad ladders. Of ze hebben het over een hoefijzer, een klavertje 4. Heel veel mensen zijn er onbewust mee bezig. Uh, en, en ook al zijn ze dat niet. Uh, je, weet, je weet niet of je er gelukkiger van wordt. Ik ga erover praten met wat deskundigen. Ook wat sporters. Hans van Breukelen doet mee. Want die is zoals je weet heel erg bijgelovig. Ja. Althans geweest. Want bij ons gaat hij bekendmaken dat hij daarvan afgestapt is inmiddels. Uh, echt, uh, ja. Ja, toch een interessant fenomeen. Eh, vrijdag de 13e. ik zeg bijgeloof is onzin. Eh, nou, daar mogen mensen op gaan reageren. Bijgeloof is onzin, 0800 1121. En u kunt ook twitteren, hashtag WNL gebruiken. Hashtag Eerdmans, hashtag Hex. Maar ook hashtag, eh, wat zullen we zeggen? 13, ik zou 13 doen. Hashtag 13? Ja. Zullen we hem daarop gooien? Ja, ja, ja. Ik vind hem leuk, ik vind hem leuk. Avondspits dus van WNL. Wij gaan ermee starten over vier minuten direct na het NOS-journaal. Heel graag, tot dan.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 En het Syrische leger heeft vandaag volgens de oppositie zeker vijf demonstranten gedood. Dat gebeurde bij demonstraties van tienduizenden mensen in verschillende steden. In sommige steden schoot het leger met scherpen en werd traangas ingezet. Sinds dinsdag geldt er in Syrië een staakt het vuren, maar dat wordt kennelijk niet goed nageleefd. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Het Willemijn Hubert. Vannacht is het vrij helder en overal droog. Lokaal ontstaat er weer mist en het wordt opnieuw een koude nacht. Hoor, met minimaal landinwaarts rond het vriespunt. En aan de grond is een paar graden vorst mogelijk. Het weekend begint dan plaatselijk met wat mist. Maar dat lost al gauw weer op en dan wordt het een aardige dag. Droog, behalve in het zuiden waar nog steeds wat buitjes kunnen vallen. En waar het een matige wind in de loop van de dag draait hij naar het noorden. En het wordt zo'n 10 tot 13 graden. En zondag trekt die noordelijke wind flink aan en in combinatie met middagtemperaturen van 10 graden voelt het dan ook echt koud aan en is een jas buiten geen overbodige luxe. Wel blijft het droog en schijnt de zon soms. En tot dinsdag blijft het dan nog steeds vaak droog met geregeld zon, maar wel aan de frisse kant met 10 graden en in de nachten dan nog steeds lichte vorst. Vanaf dinsdag raakt het meer bewolkt en gaat het ook regenen. AneB ah verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu geleidelijk aan op. De meeste staan nog in het midden en zuiden van het land. Er staat er nog 8 kilometer file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Ook de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is nog niet weg voor knopend deil 8 kilometer. A9, Amstelveen naar Alkmaar, gebeurde een ongeluk. Bij Knopend Raasdorp staat nog 4 kilometer vider, maar de weg is wel weer vrij. En in het zuiden zijn flinke problemen rond Maastricht. Op de A2 richting Maastricht staat tussen Maastricht Airport en Maastricht 7 kilometer. Ja, die vider is zo lang omdat er grote problemen zijn op de A76 E314 in België. Er is een vrachtwagen door de middenwerm gegaan bij Maasmechelen. Het uh, ja, bergen daarvan gaat nog een ruime tijd duren. Tussen Schinnen en Maasmechelen staat 11 kilometer vider richting België. De de is dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eertmans. Wij is onzin. Een hele goede avond. Dit is half zeven op vrijdagavond 13 april tot 7 uur is dit Avondspits van WNL. De heks komt van rechts. Bel WNL 0800 1121. De zwarte kat vrijdag de 13e. Het hoefwijzer en het afkloppen van nare gedachten op ongeverfd hout. Wie van ons doet het eigenlijk niet? Prins Bernhard was er zo een. Die beschouwde 13 als zijn geluksgetal. En hij reed in een auto met kenteken AA13. Maar zoals Bernhard zijn er denk ik niet zo heel erg veel. Bijgeloof houdt hordes mensen iedere dag weer voor de gek. In Nederland misschien minder dan in vele andere landen. Maar waarom laten we ons vangen door dit soort voedoe? Geloof mij nou maar: bijgeloof is nutteloos. Wel WNL. 0800 1121. Ja, nu doet weer mee in Avondspits met 0800 1121. Dat is het gratis nummer ons, om ons te bereiken hier bij Avondspits. En u kunt ook twitteren. Dat is hashtag WNL, hashtag Eerdmans, hashtag 13... of hashtag uh, Vrijdag de 13 Het mag. Het mag. Uh, we kunnen kijken of we er doorheen komen. Maar u kunt uh, inmiddels meedoen. Dat doet King af ook. Elk geloof is het resultaat van historie stammend uit tijden... waarin we niet alles konden verklaren. Nu weten we wel beter... En dat doet hij met uh, hashtag WNL. Bent u het er nou niet mee eens? Zegt u van, ja, het, is, uh, het verbetert mijn prestaties. Een beetje bijgeloof is hartstikke uh, goed. Het uh, wordt zelfs het onderzoek ook bewezen. Bijgeloof geeft mij zelfvertrouwen. Dat blijkt het onderzoek. Dan wil ik u ook uh, horen. Als u zegt, ik loop inderdaad niet onder die ladder door op straat... Uh, bij die glazenwasser, dan bent u welkom. 0800 21. Uh, ik bel met meneer Krom uit Lochem. Goedenavond. Ja, dat doet u zeker. Want uh, ik ben het baseerd delen met u eens... Kijk, uh, iedereen weet natuurlijk uh, uit zijn hoofd, uh, uh, bijgeloof is onzin. Maar, aangezien ik dus ook nog eens een keer verhalenverteller ben in de zomer op allerlei uh, evenementen. Ja. En menig verhaal is gebaseerd op een zootje bijgeloof. En iedereen weet gewoon, het is een zootje kul, maar ze horen het graag. Het is een stuk volkscultuur, neem me niet kwalijk. Dus ik zeg, ja goed, onzin, akkoord, maar... Uh, Leuke onzin. Leuke onzin, maar je, je wordt er toch uh, serieus redelijk uh, paranoïa van... Als je, als, je, als je er maar in verstrikt blijft, volgens mij. Als je al die rituelen nee, blijft goed, uit. Ja. Huh? We zijn toch allemaal volwassen? We weten toch waar de grens ligt? Nou ja, er zijn mensen die niet met één voet uh, op, de, op de stoep... of op de, in de goot bekennen uh, bekende liedje <lacht> van Kinderen voor Kinderen. As Good As Gets, de, de beroemde filmteit met Jack Nicholson. Er zijn mensen die natuurlijk doordraaien... in het maar blijven uh, verzinnen van, van dingen die ze moeten doen... anders dan brengt het ongeluk. Ja, zo kan iedereen wel allerlei paranoia dingen in zijn kop halen. Ja. Toen ik 13 was, toen dacht ik als ik me omdraai, dan, uh, dan uh, of laat ik het anders zeggen, uh, de, de wereld is één groot schouwtoneel wat uh, voor, voor me ontrold wordt, wat één uh, groot scenario is door, door aliens bedacht. Mm -hmm. Als ik me omdraai, dan, uh, dan, dan, dan, dan is dat vreemde tafereel daar weer. Ja. En hoe snel ik me ook omdraai, ze herstellen het. In dat, uh, dat scenario. Ik bedoel, ja, uh, uh, uh, je kan je de gekste muizen ineens in je kop ja, halen. Je kunt veel doen. En ook nou u blijft er in ieder geval doorwerken. Want u bent de verhalen vertellen, zoals gezegd. Veel plezier ja. daarmee, deze zomer die krom. Uit Uitloggen, uh, dankjewel. Uh, het is vrijdag de 13e en ik zeg: bijgeloof is onzin. 081121. Gijsbert Kuipers die zegt: hoe groter het, trouwens hashtag 13, hoe groter het geloof, des te groter het bijgeloof. Hashtag Hext pakt hij er ook nog eens bij. Sjurt uh, zegt: alle geloof is onzin. Imo uh, in mijn opzicht uh, zegt: die stukje onwetendheid van de gelovigen. Heb niks gemerkt van, van de vrijdag de 13e. Vandaag heb ik juist een topdag gehad. En Paul Kemper twittert: uh, op vrijdag de 13e werd ik 22 en kreeg een groot auto-ongeluk. Was toch geen reden om bijgelovig te worden. En toch denk ik er zo nu en dan wel eens aan. Arne Tierman zegt, eens maar wel leuk om mensen die er wel mee behebt zijn... flink te raas te nemen. Goedenavond, zeg ik tegen Max van Stijn. Goedenavond. Max van Stijn, je komt uit Amsterdam en daar werk je bij de dierenopvang. Dat klopt, ja. En jullie hebben een hele ludieke actie vandaag met zwarte katten in, in het asiel. Kun je, kun je het even uitleggen? Ja, zeker. Wij, hebben, wij ervaren dat uh, zwarte katten langer blijven zitten en uh, dus niet worden opgehaald door een nieuw baasje dan katten met een andere kleur. Kijk, dat en zegt weer wat. We ja. Dat zegt alweer wat, ja. Al ja. En uh, ook wij weten niet waarom. Ook wij kunnen alleen maar gissen. Maar ja, dat, het kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat mensen inderdaad het ongeloof nog, uh, of tenminste het geloof en de pech nog in hun achterhoofd hebben. Maar um, Wat wij ook ervaren is dat als mensen eenmaal kunnen kiezen uit verschillende kleurenkatten, dat ze toch vaker zwart links laten liggen. Juist, dat vind ik, ja ik heb zelf vroeger bij, bij mijn ouders ook een klein zwart katje, die was trouwens ook op, op het kerkhof gevonden geloof ik, dat was, was er <lacht> ook nog eentje. Maar we hebben ja. er altijd heel veel plezier van gehad, het slaat natuurlijk ja. helemaal nergens op. Maar wat, ja, het slaat ook helemaal nergens precies. op. En wat doen jullie, wat voor actie heb je vandaag ontplooit op vrijdag de dertiende? Ja, we hebben om, om precies te zijn uh, momenteel 120 uh, katten in het asiel en daarvan zijn er 47 zwart, dus dat is best een groot gedeelte. En van die 47 hebben wij 20 katten op de zwarte lijst gezet, zoals wij het uh, noemen. En uh, dat zijn katten die al heel erg lang in het asiel zitten, uh, gemiddeld tussen de 100 en de 300 dagen. Waarbij een, uh, algemeen, over het algemeen een kat ongeveer 30 dagen blijft zitten. Dus dat is natuurlijk een hele lange tijd. Ja. En om die katten extra in het zonnetje te zetten, uh, hebben we dus heel veel aandacht uh, vandaag gecreëerd uh, voor de, die zwarte katten. Want... En die zwarte katten die dus op de zwarte lijst staan, die worden dus zwart verkocht. Zwart verkocht, geen btw? Ja, ja geen btw. Oftewel inderdaad een, een korting van 19%, wat dus inderdaad gelijk staat aan het btw. Top. Ja, top idee. En werkt het? Ja. Wat zegt u? We heeft het gewerkt vandaag? Ja, het heeft zeker gewerkt. We hebben, nou ja, twee katten zijn er dan geplaatst, twee zwarte katten, uh, van de twintig, dus ja, dat klinkt niet heel erg veel, nee. maar wij vinden het in elk geval wel al een heel groot succes. Ja. Uh, en de actie is ook nog uh, morgen geldig, dus mochten mensen luisteren okay. en denken, hé, hey, ik uh, was niet vandaag in staat om langs het asiel te gaan om een, uh, om een zwarte kat te halen, geen... Uh, geen geen probleem. Nee, geen probleem, geen ongeluk, want uh, morgen zijn we ook over. Maar waarom, waarom en morgen flink? Gaat ook de ja, misschien moet je het gewoon een week uh, aanhouden, wie weet. Want <laughs> ik vind het wel voor die zwarte katten daar bij jullie. Overigens ja. heeft bijgeloof dus wel een prijs. Want op het moment dat er wat geld valt te verdienen, dan uh, schakelen mensen hun bijgeloof uit. Ja, nou gaat het ons niet zozeer om het, uh, om het geld. Het is gewoon een, uh, een, ja, gewoon een leuke bijkomst. Ja, tuurlijk uh, uh, Zwarte katten die verkopen we zwart. Dus dat vonden we is wel leuk, leuk. Uh, klinken. Ja, het gaat ons echt voornamelijk om de dieren. En wij gunnen gewoon uh, die katten die het nu nodig hebben... die dat langs we zitten, gunnen wij gewoon zo snel mogelijk een nieuw, uh, een nieuw baasje. Mooi zo. Max van Stijn, dankjewel dat je, dat je even meedeed in avondspits avondspits. Ja. Hey, uh, succes met, met de zwarte kat, uh, actie Hartstikke goed. 0800 1121, bijgeloof is onzin. Kijk, geluk brengt het klavertje 4, het hoefheiser... Maar was, wist u dat Nissen op zondag heel gevaarlijk is? Of onder de trap doorlopen natuurlijk. Je haarkam als het donker is brengt ongeluk. Een boterham die op de beboterde zijde valt. En een, een, sorry, een kaars met blauwe vlam brengen allemaal ongeluk. Dus weet wat, wat er gebeurt. Als je op Wikipedia gaat kijken, het is ongelooflijk de lijst van, van uh, ja, dingen die ongeluk brengen. Dus daar word je, je al niet zo heel vrolijk van als je er elke dag moet letten. Um, we gaan even kijken naar de bellers. Want Lennart Diekaert is er uit Haarlem. Goedenavond. Hey, hallo. Lennart bijgeloof, ben je, ben je bijgelovig? Nee, helemaal niet. Ja, jij loopt... Ik, uh, ik vind het, het is zelfs zo schadelijk, vind ik. Gevaarlijk. Schadelijk? Het bijgeloof, ja? Nou ja, voor uh, albino's in uh, Afrika, die lopen gevaar. Sommige mensen geloven dat als ze uh, een albino opeten... of gedeeltes daarvan, dat ze dan uh, niet meer vatbaar zijn... voor aids of andere ziektes. Mm -hmm. dus in die zin is het. En hetzelfde geldt voor de neushoorns... Uh, die horens worden er afgehaald uh, door mensen die in uh, China hun uh, ja. lid niet meer uh, erect krijgen. Ja, dat is natuurlijk wel schadelijk, denk ik. Ja, dat is dus dat wat ik al zei. In het buitenland wordt het veel en veel erger. Met name in de wat primitievere landen wordt het veel erger beleefd. En dan heb je het ook over rituele voedoe kinderen. Ik heb wel eens bij... Uh bij, wat was het, ik geloof bij BNN gezien, dat, dat, dat met mieren, mieren steken wordt daar bij de jeugd ingepremd. Die kinderen die vergaan van de pijn. Dat zijn allemaal dingen ja. waar je niet vrolijk over wordt. Maar jij gaat dus een stap verder. Je zegt het is niet alleen onzin bijgeloof, maar het is ook nog eens uitermate gevaarlijk. Ja, nou ja, het is natuurlijk een hele uh, radicale stelling. Maar kijk, de, in, in de sport heb je natuurlijk uh, bijgeloof. Ik zou zeggen dat, dat elke sport erbij gelovig is. Want er is er maar één die uh, uh, de gouden medaille haalt. En de rest geloven er ook allemaal in dat die hem haalt. Uh, dat die dat hem klopt. Kan halen. Dan moet je al bij gelovig zijn. Uh, ja. Nou, precies. En ja. dan werkt het dus wel. Dan werkt het heel positief. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel vormen van geloof die uiteindelijk heel, veel, heel erg negatief precies. hebben uitgewerkt. En kijk nu maar naar. De oorlogen die worden gestart om, om geloof. Ja, dat lijkt me ook niet gunstig. Nee, is ook zo. Dat kan Dan nooit de bedoeling van ja. zijn. Lennart, dankjewel voor het bellen. 0800-1121. Je kunt gaan bellen. Lijnen zijn open. Bijgeloof is onzin. En een bruggetje van de sport naar Hans van Breukel is, is snel gemaakt. Hij hangt. Uh... Hans, oh, hij hangt even nu niet meer. Hij, hing, uh, hij, hij was al aan het luisteren. Met hem ga ik zo spreken, onze oude goalie van het Nederlands elftal. Mooi om hem even over de sportrituelen en het bijgeloven in de sport uh, te spreken. Richard Bieti zegt, als Engelsman ben ik bijgelovig opgevoed. Zou willen dat ik het niet was. Ongelakt hout is vandaag de dag moeilijk te vinden, zegt hij. Hashtag 13. Jan Middelkoop uh, zegt, pas nu ik avondspits luister, sta ik erbij stil... dat het vrijdag 13 is. Prima dag gehad, zonder pech, maar misschien komt dat nog. Nou, Jan, sterkte vandaag. Uh, Franske uh, zegt, Eerdmans, geloof is zo zo. Onzin, een uit de hand gelopen sprookje waar miljoenen mensen intrappen. Eh, Tjerk Loonman twittert, bijgeloof komt uit onzekerheid. En Point Guard twittert mij, Eerdmans als het voor je werkt. Je doet er meestal niemand kwaad mee, zegt hij. hashtag bijgeloof. Hans van Breukelen, goedenavond. Hallo Joost, goeie avond. Dag, leuk je te spreken. Hans, ik heb een Hallo. rijtje van rituelen van jou van vroeger. Toen wij allemaal nog uh, nou, met zweet in de handen naar je aan het kijken waren. Uh, althans, een heleboel mensen in Nederland, denk ik. In onze, in onze, in onze internationale wedstrijden. Jij was voor de wedstrijd altijd grutten, en rijst aan het eten. Jij moest, uh, je moeder moest je altijd succes wensen. Je moest in één bepaald shirt spelen. Je moest de medaille dragen van Paus Johannes de 23e, grote bronzen. Je moest een paar dagen voor de wedstrijd je niet scheren en vlak voor de wedstrijd moest je gaan poepen. Dat zijn dingen die moesten gebeuren, Hans. Anders speelde jij niet lekker. Nou, dan moet je je voorstellen. Dat praat je uit van uh, het moment dat ik 15, 16 jaar was. Daar, daar heb je dat soort dingen vandaan. En dat is later in het, het vervolg ook nog gebeurd. Uh, maar het is natuurlijk de grootste onzin die je kunt bedenken... als je erop terugkijkt. Meen je dat nou? Want je hebt die goal... Ik weet niet meer welke wedstrijd het was. Maar dat de, de, ja, was, was in de EK, 88 natuurlijk. Toen jij die goal stopte van de Russen, meen ik. Ik kan nooit een goal stoppen, Joost. <laughs> jij hebt ook wel. Hebt hem, jij hebt het te pakken. Nee, de, je stopt de penalty. Ja, van die rus. Maar weet je. Uh, maar, nee, maar, maar dat deed je met een ritueel toch? Dat deed je nou, met een ritueel nee, met je, nee, je nee, ogen. Nee, nee, kijk, nee, nee, dat is één keer gebeurd, joh. Maar waar het om gaat is, kijk, wij geloof noemen het rituelen. Dat is allemaal prima. Als jou dat als speler een soort van zekerheid geeft. Dan heeft het nut. Ja. Want uiteindelijk uh, doe je er alles aan om op het moment dat je het veld in uh, gaat. Om zo goed mogelijk gevoel te hebben. En als dat dan helpt om een kougoepje in je oren te stoppen. of in je onderbroek, of je trekt eerst je linker of je rechter sokken aan. of weet ik wat. ...dat is het prima als je daarmee meer vertrouwen voor ja. jezelf ophoudt. om een wedstrijd aan te gaan. Maar Hans, dat hoe... heeft het nut, maar voor de rest is het onzin. Maar, maar hoe werkt het als je nou ontzettende. Ja, met permissie. klotenwedstrijd hebt gespeeld. en daarvoor heb je dus 24 rituelen uitgevoerd. Uh, denk ja, je dan denk in de, de kleedkamer... Wat zeg dan je? Denk het vaak Weet je dat dat zo raar? Dat deed ik vaak de week erop hetzelfde. Hè. Ja, precies. Goed. Dus daar oh, de... <laughs> ja. is het gewoon de grootste onzin die er is, man. Het is onzin, maar je hebt het waarschijnlijk wel overgedragen op een heleboel jeugdspelers... die ook diezelfde, of tenminste, rituelen hebben uitgevoerd... om datzelfde doel te bereiken als jij, om heel hoog te komen. Nou ja, als dat dan ook hetzelfde effect heeft gehad, dan is het alleen maar geweldig. Maar ja, nu zit, zit ik er iets anders in, want je kunt veel beter zorgen dat je... Uh, uh, uh, met gedachten jezelf een prachtige wedstrijd ziet spelen en dat je de ene naar de andere mooie redding ja. richt, of dat je een prachtige maakt. Als je dat kunt met in je gedachten, dan ga je ook met een goed gevoel het veld in Easy. Dus dan kun je daar veel beter op focussen dan doe vlak op een onder een tafel plakken of je rechter schoenen als eerste doen en noem het maar op ja. Dus die gedachten, daar gaat het tegenwoordig om Ik zou, uh, ik zou nu zou ik er anders in staan dan uh, dikke 30 jaar geleden. Goed zo. Oké, okay, Hans van Breukelen bedankt voor de tip. De tip uh, aan de mensen en aan de sporters. En een goede reis verder. Uh, 0800 1121. Ja, bijgeloof is, uh, is onzin. Uh, Peter, de man, die zegt ik twijfel. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik twijfel. Ik denk uh, bij mezelf, ik hoor je al praten, ik ben helemaal niet bijgelovig. En met dat ik het denk rijdt, iemand bij me echt erop. Zij stond in file. Dus ja, dat brengt je dan me, mij wel weer aan het twijfelen, ja. Je wilt op dit moment, is er iemand op jou gereden, terwijl je na, naar ons luistert? Nou, ik luister naar jou en ik denk van, goh, wat onzin had het bijgeloven. En met dat ik dat had op zeg maar bijna denk, bam, klant iemand achterop. Ja, toeval bestaat niet, Peter. Ja, en, eh, nou ja, nou dan ga je wel twijfelen natuurlijk. Je, je twijfelt nu, ja, misschien had je toch iets oh, oh. anders moeten doen. Ja, ik, ik durf dat niet te zeggen, joh. Maar wat, uh, nou ja, uh, sterkte ermee, daar. Op, ja, op de weg. Oké, okay, Peter, bedankt. Merci, uh, dat is ook wat, uh, dat wij hier nog voor ongeluk aan het zorgen zijn. Nou, misschien uh, uh, komt het uh, allemaal nog helemaal goed. Uh, ik denk dat ik spreek Danny Smit. Uh, Danny Smit, goedenavond. Goedenavond. Jij bent sociaal organisatiepsycholoog... en jij hebt heel veel te maken als mental coach... ook met uh, sporters, met rituelen. Nou, we hadden net Hans van Breukelen aan de lijn. Uh, waarom ja. hebben nou net sporters inderdaad zoveel bijgeloof? Nou, kijk, er is ook onderzoek gedaan... naar bijvoorbeeld muizen die hebben ze in een bak water uh, laten zitten. En dan zijn ze erachter gekomen dat... Uh, Dieren die zeg maar, geen invloed hebben op hun omgeving, die worden vaak depressief. En sporters die ook niet echt altijd vaak invloed op hun omgeving... omdat ze ook vaak afhankelijk zijn van hun tegenstander. En daar hebben ze niet altijd invloed op. Waardoor, dus als ze denken van nou, uh, we weten niet zo goed hoe we er om moeten gaan... zouden ze ook uh, depressief worden en zouden ze niet optimaal kunnen pres presteren. Dus het is eigenlijk heel gezond dus op, in zo'n situatie als je uh, gaat twijfelen... dat je dan houdvast zoekt en dat ja. kan dus zijn aan een aan een, een klein dingetje, een, een, een armbandje, dus tijdens het WK, wat we hadden. En, en als je daar ook echt in gelooft, en daardoor uh, ook je zekerheid uitput, dan, dan, dan werkt het uh, goed, omdat je dan beter gaat presteren. Ik snap dus, het. Juist sporters, omdat ze. Uh, ja, in, in, in, een, in een hele moeilijke omgeving moeten presteren, uh, wat niet zeker is. is nou ja, precies. En, en wat Hans van Breukelen zegt: uh, er zijn 30 teams die bijvoorbeeld een WK willen winnen. En daar kan er maar één de winnaar zijn. Dus je moet wel bijgelovig zijn als je daarin in blijft. Uh, tenminste, de kansberekening is, is niet zo, staat niet echt aan, aan je kant. Ben jij zelf ook, Danis, uh, ben je zelf uh, bijgelovig? Ik ben op zich niet bijgelovig. Maar ik wil nog op één dat het Hans heeft. Op het moment dat je het niet bent, niet bijgelovig bent. En je wordt daardoor wel onzeker, zekerheid zeker niet. Dus er is eigenlijk wel voorwaarden, zeg maar, om, om om wel die finale te halen en te winnen. Dus, dus je kan er maar één winnen, maar je moet het wel doen om hem te kunnen winnen, snap je? Je moet hem te doen, maar het lijkt me zo, het lijkt zo, het lijkt mij zo afleidend als je constant met objecten bezig moet zijn om die om die hoge om die hoge prijs te halen. Dan, dan wordt het dan wordt het een nadeel. Dan, dus het moet wel in het, zeg, een van gezond evenwicht zijn van ja. ik even maar een bandje om en dan vervolgens focus op de wedstrijd. Dat het een soort geeft en, en dan kun je het er van je zetten en dan. Focus op de op de, de wedstrijd. Ja, had die Peter die net een auto-ongeluk heeft gehad die ons belde, had hij inderdaad even iets moeten prevelen. Of of tenminste een ja, andere... Ik denk dat hij tijdens de telefoon neer, uh, voor zijn af is gegaan en die auto wachten dat niet door had. En daarom dat ja. <laughs> die wel vaker met mee aan de telefoon. Ze moeten gewoon niet ja. bellen in de auto, dat is misschien ook een heel verstandig besluit. Uh, en, hey, en, ik... ja. en dan is nou ben ik dus niet bijgelovig, is dat dan ook een vorm van, van bijgeloof? Of nee, ga ik, ga ik dan, dan, dan, dan, dan heb je dat waarschijnlijk gewoon niet nodig. Dan zit je gewoon uh, zeker in je vel. En, of je zit in een omgeving wat zeker is. Uh, ja, dat, dat, dat, als je je gewoon goed voelt dan is dat gewoon geen, geen probleem. Ja, oké. Okay. Nou, blijf luisteren als je wilt, Danny Smit. Uh, mental coach dus. U kunt nog meedoen. door 0811-21. Bijgeloof is onzin. Bent u het nou niet mee eens? Ik heb daar juist veel aan. Net als die sporters. Ik, ik, ik loop inderdaad niet onder een trap door. Uh, en in Zwarte Kat. Vrijdag de 13e. Daar, daar moet je ook niet mee aankomen. Bel mij. 0811-21. Paul van Beurden uit Monnekendam. Hey. Ja, hallo Joost, met wel. Uh, ja. Ik ben het er niet helemaal mee eens, dat is op basis van het volgende verhaal. Uh, in, in, de, in de 19e eeuw tijd Napoleon in New York was er een reder die ergerde zich kapot aan die zeelaar, die niet op vrijdag, laat staan vrijdag de 13e wilde vertrekken met een schip. Toen heeft hij een schip laten bouwen, de keel gelegd op de dertiende. Het schip ging te water op de dertiende en ging vertrekken op de dertiende. En hij kreeg een, een bemanning bij elkaar, maar dat moest hij wel dubbel betalen. Nou, lang verhaal kort, het schip ging op weg naar Engeland, er is nooit meer wat van gehoord. Ver, ver, ver, vergaan? Vergaan, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, vergaan, vergaan Ja, nee, precies. Dat, dat, dat, en, en, en vind je dat... Nee, wat, wat zegt jou dat? Nee, kijk, ik, ik denk dat het... Uh, het is zomaar, zomaar, uh, zomaar een verhaal. Ja. En ik geloof ook dat Mark Twain, dat is de Amerikaanse schrijver... die ja. Huckleberry Finn en, enzovoort geschreven heeft... dat die er ooit mee is aangekomen. Ik vind het gewoon een leuk verhaal. Nee, het is een mooi verhaal. Dank je. Zeer, zeer bedankt, Paul. En vind je, ben je zelf uh, totaal niet bijgelovig? Nou, een beetje wel. Ik ben ook een zeeman geweest. En een heel klein beetje, een beetje wel, maar... Maar meer, ik, ik vond ze mooi verbreukelen die zei van ja, als het nou helpt, wat kan het dan kwaad? En daar ben ik het zeker mee. Oké okay, Paul, dankjewel voor het inbellen. Ja. Uh, even kijken, we gaan naar uh, de heer meneer van Rest. Bent u bijgelovig? Ja, ik kan je zeggen, jij bent hartstikke bijgelovig en ik ook. Want we zeggen heel vaak, mijn borrel, gezondheid. Klopt. En dat meen je. Ja. Als ja. je dat zegt, maar er komt niet altijd gezondheid uit. He, mensen met alcoholproblemen, ja. of wat, en, en gaan rijden, ongeluk of wat ook. Maar dan gaan we wel heel ver, vind ik hoor. Dan gaan we wel veel. Iemand zegt je gefeliciteerd nee, nog, nog vele jaren. Dan is dat misschien ook wel, wel onzin. Wat zeg je? Nou, als je zegt iemand van harte gefeliciteerd nog vele jaren. Dat is een gelukwens, dat is toch geen bijgeloof? Nee, maar eh, eh, eh, je meent dat. Maar het, die man die kan wel volgende dag dood zijn. Ja, dat klopt. Maar dat is, dat is dan hopelijk niet door mij gekomen. Maar zo bijgeloven zijn we nee, nee, toch niet? Ik bedoel ook, het is maar een grap hoor, het is ja. ook, ik bedoel niet dat je, eh, maar we hebben allemaal van dat soort dingen dat we zeggen, terwijl we niet ge bij geloven zijn, maar zeg je heel vaak, gezondheid ja, dat en dat menen we, en ja, okay. dat weet niet, dat niet dat het uitkomt. Oké, het bedankt en een heel goed weekend, eens even kijken, misschien, ja, Nelly van der Heijden uit Den Bosch, goedenavond. Hallo. Nelly, ik, hoop, ik hoor een hoop geluiden. geluiden. Oh, even, wacht even, ik moet even ik zit in de, radio. de radio en tv uit, ja. Oké. Okay. Nou, ik hoorde lang geleden een verhaal, Mensen hebben heel veel mensen hebben last van krampen s'nachts in de bed. En toen zeiden ze, nou weet je wat je moet doen, je moet een stuk zeep in je bed gooien, leggen en dat helpt. N en dat doen heel veel mensen en ik hoor ook van heel veel mensen hebben er baat bij. Op een gegeven moment dacht ik, kom, ik doe dat ook. Ja. Ik ben helemaal niet bij deze hoef je ook helemaal niet in te geloven, dat is onzin. Maar ik leg zeep in mijn bed en... Het helpt. Nou, dit is de tip van de, van de week, denk ik, eigenlijk. Zeep ja, in je bed. Ja, is denk ik voor heel veel mensen, tip van de week, denk ik ook wel. Ja. Stuk je zeep in je bed en de krampen die verdwijnen. Nou, ik nou, vind hem geweldig. We ja, gaan het uitproberen, gaan we uitproberen als de we de, krampen, de krampen, zien. krampen zien en krijgen. Dankjewel, Nelly van der Heijden. Het twindokter Het bijgeloof is gedrag met een biologische oorsprong. Het nut van bijgeloof is het vermijden van levensbedreigende situaties. Sjoerd zegt, Eerdmans, dat ongeluk lag aan jou, Eertmans. Uh, ja, zo is nou, dat. is wel heel bijgelovig gesteld. Uh, Harm Koten zegt, iedere bespiegeling over bijgeloof kan je één op één op geloof toepassen. Onzin? Alles in die eye of die Beholder, zegt hij. Uh, Rolf, een bijgeloof kun je volgens mij alleen hebben als je een geloof hebt. Ja, dat vind ik een interessante vraag eigenlijk. Hè? Zijn de mensen meer bijgelovig als ze ook gelovig zijn? Uh, dat, dat is eigenlijk een goede vraag. had misschien gesteld kunnen worden. Niels Boer is bijgelovig onzin... Ik kreeg vijf jaar geleden mijn bedrijfsfinanciering op vrijdag de 13e. En dat is zeker een geluksdag. En Willem de Ron zegt: Eerdmans in Italië is het 17e en niet de 13e. En ik geloof er dus niks van. Bijgeloof is onzin. We zijn er nog heel even. Uh, Dennis van Groningen. Dennis. Goedenavond. Dag Dennis. Ben je bijgeloof of niet? Uh, nee, ik denk dat het geen bijgeloof is. Ik denk dat we allemaal standaard onze rituelen hebben. Uh, als je s'morgens wakker wordt, uh, ga je uiteraard op dezelfde manier uit bed. Maar vaak heb je jezelfde ritueel om je aan te kleden, daarna je wassen, de, je ontbijt klaar te maken, je kop koffie eerst te doen of je sigaretten roken of wat dan ook. Dus ik denk dat mensen gewoon zelf put je kracht uit een ja. bepaald ritueel dat je hebt. En daar, uh, Ik denk dat dat de start is van je dag. Maar Dennis, er zijn wel verschillen tussen rituelen en... En bijgeloof natuurlijk, hè? want dat, dat is denk ik toch een, ondersche een onderscheid dat we moeten maken. Klopt, maar nou, op het moment dat jij afwijkt van je, uh, van je ritueel, ga je wel denken van oeh, doe ik het op de juiste manier. Ja, dat wel. En ja. ik denk juist wel eens uh, van, om, van bijgeloof af of om bijgeloof wat dan ook, om buiten je cirkel te treden, doe het eens keer op een andere manier. Zij het in wat ik net zeg over aankleden, wassen, noem maar op. Maar ook in je dagelijkse manier van aanpak, uh, hoe je naar mensen toe gaat, uh, hoe je aan... Ja, uh, treed buiten je cirkel, doe het niet ja. in je vaste tramiet. Oké. Okay. Dus, en net zoals Hans van Breukelen, die heeft een tramien gedaan. Die is buiten getreden. Ja, hij vindt het nu allemaal onzin, hè? Hans heeft bij ons bekend ja. dat hij het allemaal onzin vond. Dus we zijn er ook in geluisterd door Hans van Breukelen. Nou, mooie boel. Ja, maar wie heeft. Nou, Joost, succes in ieder geval N met uitschrijven. Nee, bedankt Dennis. Nee, ik bedoel, mooie boel. Ja. We hebben ervan genoten, natuurlijk, van Hans van Breukelen. Nou, even, mevrouw Warnaar. Goedenavond tot slot. Ja, goedenavond. Met mevrouw Warnaar uit Rotterdam. Ik heb vroeger uh, ja, ook zeg maar, moeite gehad met de vrijdag de 13e. ...totdat ik erachter kan waar de, wat de oorzaak is en waar het vandaan komt. Ja. Het is namelijk, uh, staat het in de Bijbel in het Oude Testament... ...het is eigenlijk bij het Joodse volk vandaan gekomen... ...die zouden de dertiende, zouden ze allemaal vermoord worden in het verhaal Esther in het Oude Aha. Testament. Daar komt het vandaan, en, ja. En die Esther, die ja. zou naar de koning gaan en die ging dat doen... Toen is er uitgekomen wie het zou doen. Mevrouw, ik moet naar mijn uitluid uitlui uitlui toe. Ja. Dat had op de vrijdag de dertiende gebeurd moeten worden. Oké, okay, er... dan moet ik een punt zeggen mevrouw Warner. Als u het nog wil twitteren, als u dat kunt, dan moet u dat doen. Want dan kunnen we het verder volgen. Want ik moet gaan afronden. Straks brands met boeken met socioloog Willem Schinkel. En zondagochtend is WNL weer terug om half tien. Te zien op Nederland 1 met Eva Jinek op zondag. En daarin onder andere Dirk Samsom te gast. Wij wensen u een hele fijne avond. Een fijn weekend vooral. Een gezond weekend, een rustig weekend, een gelukkig weekend. Maandagavond zijn we weer terug op Radio 1. Tot dan. Dan kom je tot twee dingen. things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. In twee dingen is zometeen te gast... oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Joop van Riezen. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die goed kunnen vertellen... hoe dat in die politiewereld zit. Joop van Riezen. Twee dingen. Over de politieacties voor een betere CAO... en over zijn nieuwste politieroman...